Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Israël akstaakt het vuur om humanitaire redenen. Het bestand dat morgenochtend moet ingaan... is onder meer bedoeld om hulpgoederen en medicijnen te brengen... naar gebieden in de Gazastrook die met tekorten zitten... of die vanwege beschietingen te gevaarlijk zijn voor transporten. Hamas heeft nog niet op het voorstel gereageerd. Bij een Israëlische aanval op de Gazastrook zijn vandaag vier Palestijnse kinderen omgekomen. Ze waren volgens ooggetuigen aan het spelen op het strand toen ze werden geraakt door een granaat. Het strand is vlakbij een hotel waar veel westerse journalisten verblijven. Enkele van hen zouden eerste hulp hebben verleend. Het Israëlische leger doet onderzoek naar de aanval.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 De politie heeft een 15-jarig zwakbegaafd meisje gevonden dat sinds zondag werd vermist. Agenten troffen haar aan in een woning in de Haagse Schilderswijk. Het meisje, Jessica, maakt het naar omstandigheden goed. Vier jongens van 17 en 18 zijn aangehouden. Een van hen werd al door de politie gezocht. Hij was op camerabeelden met het meisje te zien. De A27 bij Gorkum is enige tijd afgesloten geweest omdat een groot transport niet over de Merwedebrug paste. De vrachtwagen moest achteruit naar een afrit rijden. Bij de 50 jaar oude brug zijn vaak files. Een belangrijke oorzaak daarvan is de smalle linkerrijstrook van de brug. Het weer vannacht droog en helder en minima rond 14 graden. Morgen eerst wolkenvelden, maar later zonnig. Het wordt 24 tot 27 graden. Vrijdag kan het lokaal 30 graden worden. Op zaterdag nog hogere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 100, 1005. 1005, ja, geen 100, maar 1005, uur 2. Hier op CFM Zandvoort. We gaan beginnen met Music of the santol. Tribe. En dat is uh, Field Recordings by... Nou, en dan een meneer Deben heet hij voor zijn voornaam. De achternaam uh, moet ik je helaas... Uh, kan, ik, kan ik niet uitspreken. Ik zal het bij jullie toegeven. Het komt op over het label ARC Music uit Engeland. En daar, uh, daar kan je meer informatie over krijgen over deze World and Folk Music. Veel plezier voor Peaceful Radio 1005. Suvaha, tat savitur vareniyam, bhargo devasya dhimahi, diyo yo na Om, tat savitur Argho dhimahe tiyo yo na prachodayate tat savitur savitur variniyam variniyam I'm oh. Yagun heb savitur sabbat, een sabbat, een badige, een badige, een badige, devasya badige, een badige, devasya dhimahi dhimahi devasya devasya, devasya. devasya dhimahi de mahi, de joh, de joh, yo joh, de yo, yo, yo, no, no, yo, yo na, na prachodaya, prachodaya no, Savitus, savitur, savitu, tat, tat, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, tat, tat savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus, savitus,